Ik heb cola, Oh, lekker. Oh ja, of koffie of cola. Nee, koffie, koffie is goed voor mij. Koffie is genoeg, ja? Ik heb cola, een vlesje wijn wel. Vaan een hapje. Kun je ons donk hebben. Oh, jij de een bios wat maakje. Nee, hoor, oh, dat was maar een grapje, hoor. Ik heb naar de van vandaag vrijdag. Ja, vandaag kan het. Vandaag kan wel het. Vandaag kan het. Lekker hoor. Heb je al Nee, nog niet, wel zo. Kijk, alsjeblieft. Het is wel lekker warm ja. zo, ja toch? Oh, Zoals je dochter er maar heel even. Nee, dat gezellig. Ik denk ik dacht, jij hebt gezegd, gisteren was de eenderen kan komen, half elf. En je moet werken, ga je het jij lief gezegd? Helemaal niet, ik heb alleen maar gezegd, ik haal het niet half elf. Ik slaap tot de tien jaar, wil ik ook slapen. Ja, tuurlijk. En heb alleen maar zo gezegd, die heb ik genomen, ik moet werken, zoiets. Dat heb ik niet gezegd. Zal ik even laten horen wat jij zegt, zegt hij. Zei? Zeg die. Oh. Wie zei dat? Oh, ja, ik weet wel wat ik gezegd, ja maar... Zijn die vrienden van haar dat? Nee, een vriend was ook bij. En ik heb gezegd, ik heb geen zin meer discussie om te gaan. Goed hoor, Helena, gezegd. Oh. En daarna is het goed, <laughs> daarna is het goed. Als er een discussie om kan, dan is het nee, klaar. Ja, en, ja precies, de, die van, ja. De gaat werken Och, och, och, och, och. Oh, oh, oh, oh, Allemaal zo moeilijk allemaal. Ja, daarom is, ja, we hebben het ook moeilijk denk ik. Ja, daarom zo. En daarna is oh, gezellig gewoon. Ah, oké, oké. Nou ja, gelukkig. Ja, daarna gezellig. En dan ja, die hebben allemaal. Daarna. Je gaat naar Nipol. En toen, dat, dat, dat was maar zo zeven gebel gelijk, ja. Toen ze, oh, Merry Christmas eleven Christmas zo gezellig. Oké. Okay. Mm -hmm. Oh Jalina, is je hier? Wil jij spreken? Ik heb gezegd, mijn zo'n. Oh ja, doe maar, ik gezegd, ja, met de wel alles in. Ik kom naar Nepal. Zo, ik wist het niet. Maar die wil kan wel. En wanneer heb jij die ik het Ja, papa heb kom boeken. Ik moet even kijken, zegt hij. En hoe lang kom jij? Twee weken, zo alleen maar. Ik weet niet welke datum zegt die. Mm -hmm. Die gaat samen met vader. Oké. Okay. Hmm. Oh, het staat ook nog op mijn verlanglijstje hoor, Nepal. Ja? Ja, ik wil er ook graag heen, weet je. Dat wil je lekker. <laughs> nee, ik wil echt wel graag heen. Ja, uh, weet, je hebt al die foto's laten zien en zo, dat wil ik heel graag zien en allemaal. Mooi, zo is wat ze, ja, en dan, wat zou je doen zeg tegen mij? ja? Oh, ik heb die tijd, ik kan halen niet meer, één jaar van de vormoeder kan ze aanbrengen. Yeah, yeah. Twee weken, in februari heb ik twee weken vrij. En and, dat and, uh, was gelijk, dus vorige week, um, twee weken gelijk aan gegeven. Mm -hmm. Ik was naar Amerika gaan naar mijn zoon toe. En ik kon zomaar, kook ik wel, alleen maar dat, hmmm, zo geschreven. Die hebben gelijk akkoord. Die niemand heeft niet aangevraagd. Maar ze heb gelijk akkoord gestuurd. Oh, oké. Okay. Ja, ik wil het niet gaan. Eigenlijk niet akkoord ook goed geweest. Sorry. <laughs> nu, wat moet ik doen? Ik heb geen planning. Twee weken vrij ben ik, februari. Eind februari. Ik ben twee weken vrij. Oh, oké. Okay. En weet ik niet, mijn zoon ook. Ja, ik vertrouw niemand niet meer. Als ik daar kan, sta ik alleen en dat is zo. Ja, niet. nee, nee, precies. Nee, ik ja. heb zelf gezegd, mama heb ik in februari, begin eind februari, einde februari al komen. mag je komen gezegd. Ja. Dat woof heb ik. Welke datum, mijn ticket heb ik nog niet gekeken. Hartstikke duur ticket nu. Ja, klopt, ja. Gaat niet meer, denk ja, ik. Ja, waar moet jij in Amerika dan? Oh, San Francisco. San Francisco, oké. Okay. Je gaan met met drie. Ja, met z'n drie in februari? Ja, ah, lijkt me wel gezellig. <laughs> lijkt me wel leuk. alleen maar slaapplekken slaapplekje nodig voor ons, San Francisco, dat is ja, wel heel mooi hoor. Slaapplekken slaapplekje nodig. Ja, alles een hotel. Maar Mama hotel is niet done. Ik heb gezegd New York vlieg ik wel. New York is 500 euro. Nee. Nee, doe maar niet. Dat is hartstikke duur. Nu ik naar bij hem ga, nog een 6, 7 uur. Ja, dan moet je nog verder. Nog ja. verder. En dat is, ticket moet nog betalen. Ja. Als zo overnacht wordt, moet blijven 200 euro, zegt hij. Oké. Okay. Hele duur. En nu ook duur. En San Francisco ook duur. Ja. Dat is, ja, ja, niet enkel ticket ik goed, goedkoper, dat is dan meer duur komt. Ja. Maar direct vlot maar daar zo. Dat is meer goedkoper, zegt hij. Wat al jij niet blijven. Ja, bij mij zat alles erin van de zomer. Ja, ik ga nu naar New York, je maar heb alles, jaren alles zat voor, erin. Jaren, ja, een jaar jaren van tevoren, ja. Uh, een gaat van niet. Ja. ja, En dat is eigenlijk... Ja, ik heb er ook wel zin in, hoor. Ja, de februari gaat op. Heb je niet al vrij? Februari, ga je mee? Februari. Ja, gaan we naar San Francisco. maar nog gewoon. Ja, ik weet niet of ik het kan regelen met mijn werk, maar het zou wel leuk zijn. Ja! San Francisco. Heb ja, ik zo een, ja, een, een beetje Ik Ja, een beetje donderkoffie. Ja, een beetje donderkoffie. Van jou een beetje, van haar een beetje. We het een beetje delen? Wij delen. Wij delen alles. Dankjewel. Okay. Oké, okay, daarom niet. Ja, ik weet niet wat we doen. Ik ben 20 jaar zo nog. Nou, als jij gaat, ik wil er mee mee hoor dat gaat niet, twee weken niet, is hè. Nee, nee, nee, nee. Maar als je nou naar San Francisco gaat... Dat kan wel, <laughs> Dan ga ik dat wel even regelen, hoor. Die ticket moeten zoeken, Ja, dan moeten we even kijken. Moet ik even kijken. Huh? Ik werk regelen. Maar hoe lang ga je dan? Ja, in russen alles gaat alleen twee weken, maar twee dagen, één week ook goed. Als je kijkt maar 10, 12 dagen, 1, dag, twee dagen is rust nodig terugkomen. Ja, ja, ja, ja, zeker, ja. En ik heb geen ticket nog niet, ik ga niet ticket betalen. Nee. En ook daar moet ik met hun moeten regelen. Ja. En alleen maar voor mij, ik heb gezien jullie hoeven niet te nemen. Ik ga alleen, alleen maar voor mij mijn slottelochten laten, mm -hmm. slaapplekje doen. En uh, als ze kom alleen komt, ik heb zo gezegd, niemand niet... Meer, niet uh, nee, precies, dat is gezegd, precies, maar ik ja. kan doorgeven, no? als ze ja. met de tweeën kan zijn. Maar weet ik niet. Maar die, zijn, die moeten thuis blijven, voor mijn moet moeten ergens... Ja, moet, ik ja. ja. Oké. Okay. Dat wel, die heb ik gezegd, kom ik gezegd. San Francisco, dat was. ja. Hele leuke. Ja. Dat, was, um, dat is mooi, met al die wegen die zo omhoog lopen, uh, San Francisco. Ja, ja, ja. Uh, California, ja. San Francisco. Lekker weer. Mooi weer. Mm. Goh, kom je kom zelfs twee keer per jaar in Amerika. maar uh, is Alles en niet, daar is ook ergens. Je kan een heel goedkope ticket boeken. dit is hartstikke goed. ja Je moet op het laatste moment even kijken. Bij ja, dat ticket, minute, uh, yeah. is het tickets, hoe noem je dat? Um, Vliegtickets.nl ja, en zo. Ja, ja. ja, op het laatste moment, ja. Ja, Moeten we eens even kijken? Ik heb geluk gehad de kerstdagen dagen alleen dat zijn. Ja. Ik was gisteren echt waar. Na de kerk, ik ben na de keer ook bezig geweest. Daarom is ik weer bezig. Ja, hè? Nee. Nee, maar je moet ook niet alleen zitten met deze dagen. Dat moet je nee, niet doen. nee, nee, nee, heel erg. Ja, dat is ook zo. Dat is niet gezellig ook. En die feestdagen hoeven voor mij sowieso niet. We moeten afschaffen, weg met de kerst. Ja. Alleen de verjaardagen nog. <laughs> verjaardag ja, alleen als je ja. zelfjaar bent dan. Ja, ja verjaardag dat is, moet je uh, zelf iets regelen, ja. Hmm. Zelf wanneer bepalen nog je tragedie. Ja ja. Ja. Ja. ja, ja. ja, dat komt wel goed. Wanneer ben je jarig jaar 4 maart. 4 ma maart? Ja, oké. Okay. Ja. Wordt ze 19? Ja. Dan ben je 2000. Nee, 1999. 99. Nee, nee, 99. 39. Ja. Oké. Ja. ja, ja. Okay. ja. Dat gaat snel hoor. Ja. Ik kan me nog goed herinneren dat ik de luiers aan het verschonen was. Ja. Zo snel gaat het niet, maar. Ja, dat is leuk. Je kinderen groeien. Ja, groeien ja, zeker. Je Ze zien. Zeker, ja. Heb je een vriend? Ja. Oh, leuk. Ja, die komt ook met de auto nieuw. Oké. Okay. Die ga ik voor de eerste keer zien, helemaal. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Die heb jij nog niet gezien. Ik heb hem gezien. nog nooit gezien. Dus die gaan we wel even, even aanpakken natuurlijk. Zal, uh, <laughs> dan laat het los. Laat maar los. Dus even dat goed. Even, werk even, even goed aanspreken. Dit werkt niet. Nee hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Nee. Ik ben niet zo. Dit werkt niet. Wel, nee, ik vind Laat het los. Die zijn nog grote genoeg Ja joh, tuurlijk. Maak hem maar een grapje op Papa is niet zo moeilijk, dat weet je. Dat weet Nou, ja, ook wel net hè. Nee hoor, ik vind het allemaal prima. Als ja, jij gelukkig wel. bent, dan ben ik ook gelukkig, dus ik vind het allemaal goed. Dat, dat gaat wel mee. Zo is dat. Ja. Nee, ik bedoel, ik heb vroeger altijd regels gehad thuis. Mijn kinderen hebben echt gewoon regels moeten houden, maar voor de rest heb ik ze nooit strak gehouden. Er zijn bepaalde normen en waarden die ik ze heb meegegeven. Tot nu toe heb je wanneer in welke periode was het leuke leven, kan je denken? Mijn leven? Ja. Wanneer Weet mijn ik, uh, leven leuk ja, was? Ja, ja. ja, mijn leven is altijd wel leuk geweest, maar ik heb gewoon heel veel ellende meegemaakt. En uh, daar de mooiste periode was, ja toen, toen jullie geboren werden, dat was gewoon het leukste. We hebben het gewoon als gezin hebben we het ook wel leuk gehad, ja. totdat uh, ja, we problemen kregen met mama eigenlijk. Toen en toen moe werd het minder leuk. Ja. Ja. En dat was minder. Maar uh, ja, mijn kinderen en ik, dat, dat, ja. we hebben gewoon een goede band samen. Twee papa's kindjes, dus, uh... Maar we hebben een hoop ellende meegemaakt. En dat had niet gehoeven. Nee, eigenlijk maar... niet gehoeven. Zo hadden we dat ook helemaal niet voor ogen hoor, want we hadden hele goede afspraken gemaakt. Een tijd die zo komt dit Dat is zo'n rare tijd he. Opeens gebeurde wat allemaal En dan kan het niet eigenlijk Weet je beeld, wat? Nou, wat toen, toen ik me uit elkaar ging met haar moeder, dat ging hartstikke goed uit elkaar. We waren gewoon vrienden en we gingen goed uit elkaar. Maar toen leerde mijn, mijn ex, die leerde een andere man kennen. En die man was niet helemaal goed. En toen zijn er problemen gekomen. Ja, ja, ja. ja. ja. En dat, dat was niet nodig. En de mama, mama van jullie. Ja. De, de vriend van haar. Ja, de vriend van oh, ja, uh, hun ja. moeder, ja. Ja, ja. En toen ging alles ineens heel anders. En dat, ja, dat, dat ja. had niet ja, gehoeven. Dat is eigenlijk zo krijgen wel? Ja. En op een gegeven moment, uh, ja, nou ja goed. Dan is kinderen hebben dus... meer problemen. En ja? dan, ja, ja, papa mama niet meer samen. Ja. ja. En dan, ik begrijp het wel hoor. Ja, dat was gewoon vervelend. dat is goed. Mijn kind, kijk maar, jullie zijn iets later. Ik wil even jullie borrikjes sturen die daar beneden Maar alleen maar half uurtje blijven, dat is haast. Dat is niet Ik vind met kerst ga je ook even bij jouw ouders op bezoek. Als je een goede band hebt met je ouders. Maar die wilde half zou komen hier. Ik heb alleen maar een verkeerde Ik moet altijd ja zeggen, dan gaat het goed. Ja, maar als je nee zegt, kan je also, niet. Maar als je het zoiets doet, dan is het fout. Eh? Ja, maar dat kan toch niet. Dat kan ook niet altijd. Ik wilde gisteren laat naar bed en gisteren die heb ik gebeld. Mm, wanneer was ik gebeld? Weet ik niet meer. Ja, die was Ja, uh, yeah, in de auto of zo so, terugkomen De de familiefeestje daar. En mama wij komen morgen is halverwege elf is dat goed so, Oh, toen gelijk, oh, dat is vroeg hoor, Helena, te vroeg, mm. um, voor twaalf uur haal ik niet. Zo so gezegd heb ik. Die heb ik genomen, ik moet werken, zoiets. So yeah. En dan gelijk, en vanavond vanochtend gebeld die hem, oh ja, ik heb gezegd, jij bent toch thuis toch, zegt die en uh, moet nog komen of moet niet? Zegt hij. <laughs> nee hoor, ik wacht op jullie, maar uh, half elf, ook, ja half twaalf ook, moet iets eerder komen. Ik ben niet wakker. Ja. Yeah. Daarna die komen later pas. komen, Wij hoeven niet te komen. Ja, we hoeven niet te komen, niet? Wij komen wel, maar lang kan het niet blijven. Twee uur moeten daar zijn. We hebben een afspraak gemaakt, zegt hij. Jammer, zo gegaan is, zegt hij. Oh, sorry, dat heb ik verkeerd begrepen of je hebt een je verkeerde communicatie. Ja, Altijd dwars hè? Ja, ja, ja. En uh, dan. Dwarsleken gaat fout, hè? Neem de hele verkeerde. Nou, liggen, neem... het is dus wat je net zegt. Als jij allemaal maar ja zegt, is het goed. Mm. Maar als je dus een andere een eigen mening hebt, dan kan dat niet. Nee. Nou, dat vind ik wel raar dan. Dat is niet goed nee dat is een moeilijk leven da ja. daardoor door is zo en die ik gewoon wie is de liefste daar is stort uh, wel ja ja dat begrijp ik wel ik hou ik vol zo so meneer lijkt me niet makkelijk Oh, nee, nee helemaal niet makkelijk. Niet. En opeens is alles zo goed. Is. Ja, opeens gelukkig um, gezellig gekomen. Ja. Alle was ook gezellig. Oh, ik moet de mond dicht houden. Nee, ik mag het niet zeggen. Altijd zo. Ja, maar dat oppassen, is ook passen. Ja. Oppassen, oppas, oppassen wat je op zegt. Oppassen, ja, maar um, ja, als er iets fout gaat, mijn mening is iets niet, dan is het fout. Oké. Okay. Daarom ik vraag ik ook niet. Ik hoor als mijn zus praten, die vertellen alles. Zie Yeah. toen ik uh, praatte communicatie door de telefoon, dan mm. weet ik wel die karma Nepal Nepal. Ja ja ja ja. Dat is ook voor mij is goed. Ik hoef niet zelf te weten. En dan mijn zus belt mij, ja, dan wel mm. die vertelt wel allemaal. Ja, ja maar hoe so, vertelt het niet. Maar hoe niet de laatste, maar um, vertelt wel wanneer nodig is allemaal. Oh ja, oké, okay. anders niet. Anders niet. Mijn zus vertelt wel mm. allemaal My driver, my sister detailed well. I'm sorry, dear. And so my no on the dragon, Nikhe, from dear. Dear, oh, my ex-man have uh, email to question. The common name, pal, and uh, the will of my mother. But uh, you of so is yeah. We my mother so is and don't have dear. So will you ever will I ever the email to my student? Die heb ik niet gestuurd, weet ik niet. Die heb ik wel eh? ja, ja. En wat de moen hebben met mijn familie verteld, ik krijg het, ja, je, je het terug. Ja, via je familie krijg je dat weer terug. En daarom het. Ik hoefde ik niet vragen, nee, nee. laat het gaan, zoiets ja. Ja. ja, laat maar. Ja. Ja. Voor hun ook hartstikke gemist. Um, ik ben heel jammer, Je bent belang wel, maar voor kinderen is het goed zo'n manier om ja. te contact ja. te krijgen hebben hebben een frij bakje, alles ik helemaal niet. Daarom is mijn is in Nepal, getrouwd, is mijn ik heb het zwakker is ik dan. Ik heb het zwakker heb ik dan. Ik het That is, face command, they have a look, face They have Michael Stewart and Nikki Kate were followed. They have having a very cheeky all the second year. Cow snail na Nepal come on that I did have no bike. Yeah, and to make was all the yeah. ticket and all the eggplant. My daughter Molema wedding need one year the mm cut had -hmm. that Nepal one year had drawn that follow of there wedding need who have forget that is like her can. En zo manier communicatie voor kinderen ja, een ja. beter te maken. Zo gedaan ja, heb ik. Het. Ja. Ja. Mijn vader weet niks van. Nee? De kinderen hebben ook niet verteld. Echt niet, joh? Nee? Echt niet. Ik heb niet verteld. Oh. En dan mijn zwager heeft zelf. Wil je niet jouw vader zeggen? Zeg het maar, zeg. En mijn zwager heeft. ik heb gestuurd. Oké. Okay. Maar dat is al niet verteld. Kinderen hebben niet verteld. Jelina weet het ook niet, hè. Die alleen oh. maar niet aan mij, want je heeft alleen maar met, met, met vader. Okay. Soms is whenever, weet ik niet wat hè. Ja. Ah, dat is moeilijk ja, voor. Ja, dat geloof moeder ik. Moeder en vader niet meer. Daarmee begrijp ik wel. Komt goed, hè? ja. ja. Uh, Alles je goed gaat, komt allemaal goed. Ja, Daar gaat om. Ik heb meegemaakt met kinderen, daarom ik begrijp ik wel hoe moeilijk iets overal aan te passen. Ja, zeker. Zeker. Ah, dus er is bij hun wel meer gebeurd hoor. Jij bent nog een moeder geweest. Ja, ik zorg een beetje veilig mm. Als mijn familie hier is, gebeurt het niet zo. Nee. Die familie zorgt iets anders, meneer, ja. Uh, Iets uh, Asiatische uh, mentaliteit en hier is gewoon ja, Ja, nee. Ja, precies. Soms is anders. Zo so korte yeah. bocht, weet Klopt. Eh? Klopt. Klaar. Maar hun denkt wel dat je, zo gaat ook, onder meneer even aan te passen. So doen Maar jammer genoeg, die want heel ver weg. Ja, zonder ja. ja. En hem nog moeilijk, daarom is laat maar. Wat yeah. jullie doen, ik ga niet Nee, dat zitten. snap ik, dat snap ik wel. Ik ga niet tussen zitten. En uh -huh. nu, Helena, vertelt mijn dokter, mijn zus. En waar gaat die blijven, weet ik niet. En uh, alleen maar, ik heb gezegd, kindje gaat heel snel stof uh, tegen mijn zus gezegd. Heel snel allergie krijgen even we uh, passen. Mm -hmm ik zei mij, oh, wat doen nog wel hoor. Zo so zegt hij. Oké. Okay. Omdat kindje eh, mijn oma niet gezien heeft. Ja, ja. Daarom je alleen wil hij nou, ik wil oma zien. Ja, yeah, dat wil ze mij. Ja, yeah. yeah. uh, hoe lang kan zien, oma, dat is, uh, die heb ik ja, nu ook. Ja, echt slecht hoor soms. Ja. Yeah. Ja, soms oh mensen weten nooit hè eh? Nee, dat is waar. We ja. weten ja. van tevoren nooit opeens iets gebeurde dan iets. Nou, het is blijft. al 90 toch? Ja, 90. Ja. Leeftijd toch? Oh, ik ga misschien naar het volgende jaar, weet ik niet. Ja, was enorm veel geld voor mij ook, ja. ja. zo veel geld gegaan. Vroeger was het niet zo echt. Nu is alles duur. Ja, sinds de... jaarbevingen? Uh, sinds aarde. Jaarbeving, ja, jaarbeving, ja, allemaal ja. Duur en slecht. Ja. Onderen zijn ook slecht, hè. Ja. Ik kan ook mijn zus opvangen voor iedereen he? die vangt wel. Mm -hmm. de allebei, ja, die werkt niet, mijn soort werkt niet. Dan geef de tijd voor andere mensen of andere yeah. familie of mijn moeder of mijn ja. ja dat ja. is moeilijk mm -hmm. hoor. Hier is iedereen is vrij. Ja, ja dat is uh, een verschil. Ik ga even iets Ik heb het nog niet. Even kijken. Daar had ik het met mijn dochter nog over. Ik zeg nou, als ze bij die malen komen, ik haal altijd hapjes en dingetjes. Nee, ik kan me niet bollen van altijd. Ik heb twee soorten gemaakt. En die is gewoon een worstje. Oh, lekker! Een worstje, ja. en... Die zijn lekker, Lekker oh, hoor. En dit is iets bananen, weet ik niet welke is. Oh, dat is een verrassing. Een verrassing, ja. <laughs> nou, ze zijn allemaal voor jou. Ik zal allemaal nieuw voor jou, omdat jij komt doen bent. Ja. Echt waar. Kim gaat tonnetje rondweg hier morgen. Oh, nou. ik heb hem er heel veel Ja, ja, ja. Lekker hoor. Nee want ik niet eens zo. Cola hier. Lekker. Even weg. Ik ga er ook eetje pikken hoor. Ja, ik deze pikken. denk ik dat het bananen zijn, maar ik geloof het ja, wel. Ah. Oh. Lekker hoor. Lekker, bananen ja. lekker lekker. Ja, ja, ja. Ik mm moet -hmm. wachten, ja? Kom ik op wachten? Ja, is goed. Wat hmm. wordt er weer donker, joh? Een tijd voor zomer. Zomer in twintig graden. Nou, niet normaal hoor. Oh. <laughs> ja, ja. Nou, pakken we vanavond ook een lekker bioscoopje? Ja. Nog. Lekker hoor. Lekker relaxed. Ja, Amerika. Dan ga ja. ik er straks twee keer heen. <lacht> <lacht> dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk dat je mee kan. Maar dan ben jij nog nooit geweest? Opraad. maar dat weet ik ook niet. Dat gaat bij mij tegenwoordig maar mijn werkt niet zo heel makkelijk Nee, precies. precies. Moet je echt een reden hebben. Ja, nou goede reden, daar moet we mee mee. Mijn dochter heeft ook hele opleiding ook even benut, ja. Hoe opleiding gaat doen, zo moeilijk. Zo moeilijk. Ja, dan... ja. ja. wat doet ze nou? Nu ja, gaat die verpleking, helemaal Toch een opleiding, Maar ik, geloof ik, ja. Hoe gaan ze doen met kindje dan? Ja, die heeft kindje iets oppassen, geen problemen Oké. Okay. Die hebben geregeld, hun vader, kindje, ja, hans, um, die vrienden, ja, en ouders. Oké, okay. maar het wordt, nee, het wordt wel moeilijk, denk ik. Als je moet leren, hoeveel plezier een ja. zware opleiding. Ja, hele zware pleiding. En dan met je kindje erbij? En uh, heel veel kester, want je helemaal stressen, heel gisteren die was. Voordat dat gaan, morgen die moeten even inleveren, ja. denk ik. En ja, ja die moesten eerst naar... Um, uh, die verslagen klaarmaken. Mm -hmm. die elke keer, iedere dag. Heel, verslagen verslag moeten schrijven. Ja. En ja, ik moet dan Ik moet schrijven, nee, is de avond weer klaarmaken, zegt die Oké. Okay. Ik ja, um, denk ik, heel moeilijk iets Ik weet het niet. Ja, het gaat niet makkelijk worden, denk ik. Nee, nee, nee. nee. dan opeens is er altijd die sociale stress. En daarop instopt met alle opleidingen. Ja? Ja. Dat is ook zonde. Hè? Zonde, als je dat doen, maar toch weer soms. dan kan ik het volhouden. Mm -hmm. dan is het mis of ziek, dan, ja. dan gaat de ziek, dan gaat het niet meer. Werk is, gaat niet meer ziek mee, dan nee. Echt waar, ja? Ja, heel moeilijk, want je uh, zorg is een moeilijke opleiding hoor. Moet wel... Zwaar, ja. Ja, heel zwaar hoor. En ik weet wel, dan als je even iets aangeven, nee, die zijn er beter. Oké, okay. maar er wordt nog wat dan. <laughs> ja, <laughs> Ja, want dat hakt er toch wel in, denk ik. Zo'n opleiding en dan die thuissituatie nog en. Uh... Alleen maar, ik zie een hele moeilijke zware opleiding wel, maar alles als genie zien, die, heb, die heb, tijd je lekker rustig, gezellig is, die kan heel snel, die kan wel, okay. die kan wel, maar zonder, die kan wel, maar geen diploma hier is niks, geen diploma is niks hoor. Nee, nee klopt. Hele moeilijk leven. Tegenwoordig moet je diploma's hebben, ik ben blij dat ik er genoeg heb. Om... Ah, lekker, dankjewel. Nee, zonder diploma's kom je nergens tegenwoordig. Ja. Ja, of je loopt de hele dag schoon te maken. Hè? Ja. hier apart te doen of zo doen. Als je, als, tegenwoordig, als je bij de Albert Heimer werkt, heb je al diploma's nodig. Ja, klopt. Maar ja, zonder diploma's je hier. Ja. Bij de ja. Heb ik heb een paar hier gedaan, ja. Klopt. Kom, oh, lekker, dankjewel. Mm. En wat heb je opleiding gedaan? Ik heb een um, schoonmaakopleiding gedaan ja. en voor de, horeca. Voor de horeca, horeca en ook voor de groenvoorziening. Oh, ja. oké. Okay. Ja, je kan in ieder geval de, de verschillende kan kant op. Ja, ik ja, kan iets uh, doen. Het mag niet uit welke diploma maar Ja, nee. Diploma, en als je maar plezier hebt in je werk, ja, dat ja. is heel belangrijk. ook, ik heb elke dag de grootste plezier in mijn werk. De enige nadeel is dat het hele lange dagen zijn. <laughs> dat merk ik wel. Ja, ja, ja. ja als je zo'n die, die opleiding hebben, altijd werk wel, Dat is altijd? Altijd overal, ja. Ja. alle landen. Ja. ja, dat blijft. Ja. Deze dingen ding ook niet meegenomen, niet? Ja, dat zal ik er naar te kijken. Leuk! Ja. Mooie kleur ook. En allemaal uh, blinken, steentje en ja, kraaltje. Leuk hoor! Ik hou je van kralen. Mooi! Ja, mooi. Ja, vind ik wel. Ja. Die, die, die, ik heb drie stukken meegenomen. Deze keer niet heel lang geleden. Eén keer ik kan ik niet meenemen. Nee, je had al genoeg bij de vorige keren. Dat, dat dag. dag. Dat vind ik nu leuk. Dit soort dingen het gaat zo werken. Ja, dat is zo. Die dingen nog. Nee, dat is mooi. Ja. Dus die kan laten ze meenemen. Oh ja. Oh ja? Ja, ja dat vind ik ook. Toen wel eens heel veel meegenomen, echt. Koffers vol. Altijd. Ja, vier mensen, 100 kilo is zo mag ja nemen. Ja, dan is het wel en lekker. Van, van ja. hier is alles kleding en daar laat ik wachten ja. Daar koop ik nieuwe dingen en neem ik mee. Maar ja. ja. dat is leuk. Ja, ja, ja, <laughs> ja zeker, altijd ja. <laughs> Doe nog wel. Nog alleen maar een beetje, ja. <laughs> ja, dat is wel leuk. Ja, nee Ja, Nepal. Ja, dat ga ik ook nog een keer doen. Ja, ik heb je al die tempels gezien op die, uh, die, die foto's van jou. Oh ja, tempels. Die, ja, zijn mooi. mooi. Dat wil ik echt wel zien. Maar hele druk is niet mooi. Nee? ze de aardbeving is niet hele druk, heel anders. Maar weet ik niet. Een paar jaar later misschien een beetje. Bouten is heel. Het dorp is mooi. Mm -hmm. he, in de berg lopen, dat is de mooiste, nog steeds de mooiste. Bekje moet lopen. Lopen oefenen nodig hebben, ja. moet echt de berg moeten lopen. Ja, yeah, yeah. Dan is het heel rustig worden. Oké. Okay. En wel, he, is het alleen maar ja, geld mee te maken, heb, ja. Maar dat dorp ook geld Wel, eten en slapen geld moet betalen. Ja, yeah, natuurlijk. Maar, yeah. Dat is um, gewoon basisdingen. Gezond moet blijven, mag niet over wat de eten krijgen, alleen maar basisdingen nodig. Ja, ja. Maar als ze in de stad gaan allemaal soort dingen kopen en die allemaal mooie dingen willen kopen of gebruik wel of niet, weet ik niet hé. Gewoon geld gaat zo. Of... Ja, ja, dat geloof ik ook wel. Ja, het is wel een land dat kom je normaal gesproken nooit. Nee. En dat vind ik wel mooi. Daar Gisteren, die, die, de priester hebben ook gesproken, die willen ook naar Nepal gaan. Die hebben uh, hele over Nepal, vertellen. <coughs> mij. Yeah. Oké. Okay. En ook die willen naar het um, voeten, nee, Tibet gaan. Oh, Tibet. Tibet, die hebben ook de visum proces gedaan en krijgen niet visum. Nee? Tibet, dan zijn de een Zomaar iemand kan er niet binnen. Nee? Oh, oké. Okay. Politiek, ja. Die denken dat China, Chinese mensen daarin invloed op, of Amerikaanse invloed op, Ja, daarom is heel veel informatie die gaat zoeken en ja, heel moeilijk visum te krijgen. Oh, oké. Okay. En Bhutan was ook zo. So. Bhutan is iemand die genies moet nodig die moet uitnodiging krijgen. Mm -hmm. En daarna is per dag 200 dollar moet besteden, moet besteden. Moet. In de moet. Die krijg visum geld moet betalen. Mm -hmm. Maar Per dag iets, of hotel blijven, of dingen kopen, of restaurant ja, 200 euro dollar is moed gewisseld, de lokaal moet gewisselen worden lokale moet hebben besteden. Hallo. Per also, dag. Per dag. Zo. So. Dat inclusief alles kan ook zijn, per dag 200 euro, echt. Dat is veel geld, eh? Ja, dat is heel veel. Ja. En zo lang niet, ja. Ik was vier jaar daar gebleven. Daarmee ken ik wel. Ja, ja. Ik heb zo ook heel veel, die monnik, lama, ja, die dingen. Die mm -hmm. al, oh, zo mooi, echt waar. Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja, dat zou dingen die wil ik ook allemaal, allemaal wel zien. Maar... Is, allemaal in verdienst. <coughs> ik heb me voorgenomen nu, uh, mijn leven is heel anders geworden. dat ik ook wel lekker op reis ga voortaan ook, uh, als het kan. Ik wel leuk, een beetje dingen zien van de wereld nog. Ja, dan leer je ook wat, die iets ja. belangstelling, ja. ja. Mensen. En uh, mijn vriendin, die Duitse vriendin, die kinderen van hun. Die waren ook naar Nepal geweest. En die was teruggekomen. Die zijn er heel rustig geworden. Nou, dat denk ik ook wel, ja. En die kinderen, die hebben die ook scheiding bij vader en moeder. En kinderen hebben altijd dwarslijken en zoiets problemen. Maar nu gaat het goed en die zijn er één jaar naar Nepal Oké. Okay. Die jongen hebben. Margrit zegt wel, mijn vriendin zegt, oh sinds de nepal teruggekomen, die wil leven, is een hele uh, andere manier gepakt. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Maar wordt niet veel snel stress, dat is de actie nemen, niet snel veel. Als basis kan leven, ja, dat ja, vind ik ook. Maar dat is het belangrijkste. Maar hier is het kijken, hier ja, ja. Ja, ook oh, dat, het, maar mensen zorgen hier is, allemaal uh, voor problemen. problemen, Nee. Alle mensen hebben problemen met elkaar en, en, en zorgen voor problemen die niet moeten. En de maatschappij en... moet reageren, ja. nee. daar ja, En in het personeel leven, nee. De maatschappij moet bepalen, ja, nee. Ja. Ja. Dat is heel moeilijk hoor. Ja, en ja, allemaal gaat naar rechterzaken, rechteren, oh, niet normaal, we hebben meer werk, genoeg we ja, werk. Ja, precies. Wat nee, dat betreft ben ik ook al veranderd. Inderdaad, heel veel mensen maken problemen met elkaar en alles en dit en dat en er is altijd wel iets. En ik, eh, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik hou me lekker bezig met mijn eigen, lekker rustig. Geen problemen met ja, ja, ja, niemand niet? Ja, ja, nu is het werk wel, ja. Daar is een consequentie. Kan gewoon iets rustig daar in richting gaan? Ja, Dan ja. die vriendin, dat vriendin, nee, uh, nee, nee, dat is Nee, nee, precies. Dat is helemaal uh, niet belangrijk, nee. Nee, sorry, ik ben veel te veel open gehad, eh? Als er iemand kwetsbaar is, um, zeg het maar, ik wil het niet horen, so zeg het maar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, misschien een keer Wel, <laughs> nee, helemaal niet. Ik ben een wijze meneer, zeg ik wel, eh? Voor niemand niet problemen komen, he. Nee? Dat, dat is, uh, ja, ja. Zijn, uh, dat um, richting, alle al, um, mij gegeven, ja? Uitspraak of uitleg um, is allemaal uh, minder problemen zorgen. Ja, zeker. Dat zeker. Yeah. is uh, mijn idee, mijn gaten, uitgaan. Uh, ja, Dat ja. heb ik ook gezien, heel veel. Oh, niet normaal. Dat iedereen zorgt hier voor problemen? Hey, ik, wat ik ook probleem Het is mensen. Hey? Dan weet ik wel hoeveel ja. mensen hebben wat nodig hebben allemaal. God, ja. zie ja. Kun nog werken, Ja, ja, ja, ja. Daarvoor ook opleiding nodig. Ja, ja, inderdaad. Zo kan er niet behandelen. Psychologisch, Allemaal. Oh, gespecialiseerd dit, dat, allemaal kleine, kleine onderwerpen gespecialiseerd nodig om te behandelen. Ja, klopt. En elkaar yeah. moet komen yeah. bij yeah, yeah. elkaar yeah. en daarna yeah. yeah. pas bestemming elkaar. Dan zo so hard. Ja, yeah. ja. Yeah. Tja. Maar één kan niet, vind ik, een hele goede regeling. Ja, als je goede je mogelijkheden niet. Ja. Ja, bij ons is het helemaal niet mogelijk zoiets. Wie doet zo? Waar kan ik je geld voor daar? Ja. Helemaal niks. Familie moet thuis moeten zorgen, er ja. en ja, zelf zorgen Ja, precies. Heel anders. Ja. Ja. Tja ja het is hier ook niet allemaal goed hoor en vroeger was hier verzekering allemaal zelf betalen verzekering nu hm. we moeten zelf doen oude mensen ook ja krijgen zomaar alles dingen als we hebben een probleem hebben inschrijven gewoon iets ja? ja gewoon krijgen je woning gelijk he? nu is het niet meer nee. hoor nee die tijd is voorbij tijd is zo bij een ja. paar jaren tijd ja. Organsie braken of zo krijg ik gewoon zomaar. Echt waar. Tegenwoordig niet meer hoor. Nu niet meer. Nee. De organisie nee, bestaan nee, niet, niet meer. Ik, ik las laatst ook, er wonen nu 18 miljoen mensen in Nederland. 18 miljoen? Ja, zoiets. En over een jaar of twee zijn dat er gewoon zoveel, dat we komen gewoon woning en alles tekort. Kort, we ja. komen gewoon tekort hier. En ook uh, iedereen is uh, na volwassen zelf woning nee. Dan is de korte altijd, ja. Na, kort. na 18 jaar, die willen zelfstandig wonen en die hebben eigen